Mark Visser met het NOS-journaal. Een advocaat roept Scheveningers op om aangifte te doen tegen de gemeente Den Haag. Strafrechtadvocaat Lonterman wil zo een strafrechtelijk onderzoek afdwingen... naar het uit de hand gelopen vreugdevuur tijdens de jaarwisseling, zegt hij tegen Omroep West. Burgemeester Krikken van Den Haag kondigde al een uitvoerig onderzoek aan, maar dat vindt hij niet genoeg. SGP-leider van de Staai blijft achter het pamflet tegen homo's en transgender staan... De verklaring die uit de VS is overgewaaid... is door honderden orthodox-protestantse predikers ondertekend... en leidde dit weekend tot boze reacties. Maar in een korte verklaring zegt Van der Steijn dat de SGP er nooit een geheim van heeft gemaakt. Wat er staat in de Bijbel wordt geschreven over huwelijk, gezin en seksualiteit. In Gabon is onduidelijkheid over een koepoging van het leger. Militairen namen vanochtend het gebouw van de Staatsradio in... en riepen op president Bongo te verdrijven. Een regeringswoordvoerder zegt tegen de BBC dat de situatie onder controle is. Volgens de woordvoerder zijn er vier koeplegers opgepakt... en een vijfde zou nog op de vlucht zijn. Het staat ook kinderen vanaf 10 dat zelfstandig pint... is in vijf jaar tijd gestegen van 17 naar 31 procent. Van hen kent ruim een derde de pincode niet uit zijn hoofd. Meldt het Nibud. Het instituut vindt het zorgwekkend. Vijf jaar geleden kende 78 procent de pincode uit het hoofd. 90 procent van de ouders wist toen zeker dat hun, veilig, hun kind veilig pinde. Nu is dat 72 procent. In... Basisscholen krijgen de komende jaren vaker te maken met kinderen van expats. Nu bedrijven meer mensen uit het buitenland halen om hier te komen werken. Meestal gaan kinderen van expats naar internationale scholen. Maar steeds meer ouders kiezen voor een trouw, voor een Nederlandse school. Die hebben te weinig geld voor taalonderwijs voor deze groep kinderen. Dan nog het weer. Het is bewolkt en het regent af en toe. En het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 mensen. Hier zijn we weer in het nieuwe jaar. De tweede aflevering alweer van Zandvoort Lunch. Dit jaar in het nieuwe jaar. En uh, dit keer met Beb en met mezelf, met Dolly. Welkom, Beb. Gelukkig nieuwjaar, Beb. Dank je wel, Dol. En ook uw uh, luisteraars allemaal van harte welkom. En uh, nou, het was wel een heel mooie intro. We wish you... Ja, ja. Gezellig. Namens het hele team natuurlijk een uh, heel gelukkig nieuwjaar. Met een goede gezondheid, veel vrolijkheid. En natuurlijk uh, dat u maar alle uitzendingen van Zandvoort Lunch mag, mag luisteren. En dat u er geen één hoeft te missen. 7 januari tekenen wij. Het mag dus nog net, hè, het uh, gelukkig nieuwjaar wensen. Dat hebben we nu dan ook gedaan. En uh, we gaan er weer een gezellige uitzending van maken. Wat jij, Beb? Dat gaan wij doen. Ik geloof trouwens dat we tot de 14e mogen roepen. Gelukkig nieuwjaar, gelukkig nieuwjaar. Want dan is het nog zo nieuw, hè? Oké, okay, oké. Okay, nou ja, ik hou er nou een oh. beetje mee op, hoor. We de... <laughs> ik dacht laatst nog. Vroeger kreeg je een kaart. Nou, die ja. hing je op. Ja. Tegenwoordig krijg je voor de hele tijd eigenlijk virtuele kaarten. Ja. Maar dat zijn er veel, hoor. Dat, dat, zijn, zijn... dat zijn echt veel. Dat zijn heel veel filmpjes en ja. fotootjes die je ontvangt. Ja, best Alles wel. Alles wat mensen weer aan nieuws tegenkomen. Sturen we ook nog, sturen we ook nog. Nou ja, ja, ja, het is ja, wel ja, allemaal ja. heel veel plezier. Ja, ja, ja, ja dat, is waar, dat is waar. Maar wat gaan we allemaal doen deze twee uur? Um, we gaan straks luisteren naar een... Uh, 3 in 1, die begint uh, met de titel Januari. Het nummer ah. van de groep Pilot. En dan nog twee andere nummers erachteraan. Om maar even in het sfeertje te blijven hè, met uh, Januari. Ah, kwaad hoor. Uh, uh, ja, ja, ja, ja, zeker weten. Ja. Oh man, ik denk overal aan. Hè. <lacht> en we denken natuurlijk ook aan onze Ruud. Die hier eigenlijk zou zitten. Maar die door zijn problemen met zijn knie niet aanwezig kan zijn... Dus vandaar dat ik even voor hem inval. En ik hoop dat u daar uh, tevreden mee bent. En wij wensen natuurlijk, toch Beb? Ja, Ruud, we vanaf hier meer vandaan uh, heel veel beterschap. Absoluut. Hou je poot stijf, Ruud. Hou ja, je poot stijf. En dat je er maar woensdag wel mag zijn. Hè? Anders moet ik het in meentje doen. Dat wil oh, ik niet. Oh. Oh, oh, oh, oh. Rust goed uit, Ruud. <laughs> Nou ja, in ieder geval, we gaan straks uh, de 3 in 1 dus doen. En dan gaan we uh, wat muziek draaien en naar het half 1 regionale nieuws. En Beb heeft weer van alles uitgezocht wat er allemaal aan narigheid en mooie dingen voorbij is gekomen. Ja, ja. Daarna uh, natuurlijk uh, gaan we een kijkje nemen... in wat de weergoden voor ons hebben neergezet. Nou, het zal niet veel soep zijn, denk ik. Oh, het is Schat ik zomaar in, druilig. toch? Ja, ja druilerige. Ja. ja, ja, ja. Nou ja, goed, hoort een beetje bij de tijd van het jaar. En uh, dan gaan we ook kijken of onze razende reporter uh, Joop van Es... Uh, te bereiken is vandaag om eens te horen... wat er allemaal in en rond Zandvoort gebeurd is de afgelopen, het afgelopen weekend... Nou, wat dacht je ervan, Beb? Zullen we starten? We gaan gewoon van start. We gaan beginnen dus met de 3 in 1. En zoals ik al zei, die 3 in 1 wordt vandaag verzorgd door de formatie Pilot. 3 in 1 in 1. Me, me, Ja, en dit was dus Pilot, de formatie Pilot. En, um, de formatie Pilot is een Schotse band... die midden jaren zeventig een aantal hits heeft gehad. En de muzici van deze band werden later meer bekend... als de begeleiders in de Ellen Parson Project. En Pilot, de naam op zich... dat is een uh, verklanking van de eerste letters van de achternamen van de oorspronkelijke drie leden. En dat waren Peyton, Lyle en Tosh. Nou, uh, tot zover de formatie Pilot. En zoals u weet hebben we altijd een... Uh, tenminste niet altijd... ik wou zeggen een doorspeekprogramma met artiesten in het licht... maar soms is er geen één en soms heb je er heel veel... en vandaag hebben we er heel veel. Maar we hebben niet alleen vandaag een artiest in het licht... maar we hebben ook een luisteraar in het licht... Dat is leuk, hè, Beb? Weer eens wat anders. Luisteraar in het Ja, ja dat, dat vind ik nou ook leuk. Ja, een van onze vaste luisteraars is jarig vandaag. En uh, dan heb ik het over Monique Koning. En uh, ja, hoe oud ze wordt, weet ik niet. Ik ga het ook niet vragen, want dat is niet netjes natuurlijk. Dat hoort eigenlijk nee, niet. dat mag niet. Nee. Maar, maar, ik weet wel dat Monique heel trouw luistert. En dat ze het allerliefste, het allermooiste nummer vindt zij... Met stip op nummer 1. Een nummer van Rod McEwen Without a worry in the world. Nou is dat heel moeilijk te vinden, dat nummer. Ik kan dan alleen een live versie ervan vinden. Uh, maar ik ga hem wel voor haar draaien. En natuurlijk ook voor haar man. Want die vindt het ook een prachtig nummer. Dus Jan en Monique Koning. Deze is voor jullie. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Monique. En dat je nog maar lang naar ons mag blijven luisteren. Daar komt je nummer. ay <Sanly singing> hey. hey You all have seen the vagabond as he went singing in the dawn without a worry in the world I've never known a gypsy who To be a gypsy through and through And have a worry in the world All merry men are minstrels then who keep their troubles locked inside Don't inflict them on the world Isn't there something to be said For having had some love instead Of never having had any in the world?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 I won't inflict them on the world. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Without a worry in the world. We gaan gauw door met de, de artiesten in het licht. Van de luisteraar in het licht naar de artiest in het licht. Artiest in het licht.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 Elk de voix Soms, parfois je soupire, je me soms, à quoi bon Chanter ainsi l'amour sans raison, sans soms, soms, soms, soms, Nou ja, dit waren alvast uh, twee artiesten in het licht voor vandaag. We hebben er heel veel, dus maakt u de bocht, maar nat, of ik eigenlijk. <lacht> maar goed, uh, <lacht> u heeft zojuist geluisterd naar Frans Gaal, En dat is de artiestennaam van Isabelle Gaal, En zij was geboren op Parij in Parijs op 9 oktober 1947. En vandaag is het uh, een jaar geleden dat zij is overleden en zij was een Franse zangeres. Daarvoor luisterde u naar Larry Williams. en uh, Hij is geboren onder de naam Lawrence Edward Williams. Geboren in New Orleans op 10 mei 1935... en overleden in Los Angeles... In 1980, en dat is dus vandaag 19 jaar geleden. Nee, 29. Ja, 29 ja. alweer? Nee, 39. 89. Nee, 1980. Oh, 1980. Ja, ah. 1980. Ja, dus dat is, dat is vandaag al 39 jaar geleden. Dan moet je toch nagaan. Ja, hij was een Amerikaanse rhythm en blues en rock and roll zanger. Liedjeschrijver, muziekproducent en pianist. Een veelzijdig mens dus. Maar waar hij vooral bekend door is. Dat is door een paar rock and roll nummers uit de jaren uh, 57 uh, tot 59. Die tot de klassiekers in het genre behoren. Zoals. Uh, Short Fat Fanny, Bonnie Maroney, Slow Down, Dizzy Miss Lizzie... waar we net naar geluisterd hebben, Bad Boy en She Said Yeah. En die zijn allemaal op Specialty Records geproduceerd. En afgezien van She Said Yeah had hij al deze nummers zelf geschreven. Larry Williams was heel populair bij de popgroepen van de Britse invasie. En zo namen de Rolling Stones en The Animals She Said Yeah op... en de Who nam Boney Maroney op. En de Beatles zelfs namen drie van zijn liedjes op. Slow Down, Dizzy Miss Lizzie en Bad Boy. Kortom, een man die we echt niet over kunnen slaan als we het hebben over... Artiesten in het licht. Goed, ik kijk even naar de klok. En Beb, zie jij ja, wat ja, ik ja. zie? Ja, ja, het, is, ja. het is de hoogste, is de hoogste <lacht> tijd. Ja, we gaan door. We gaan door, want het is tijd voor het regionale nieuws. Als hij het doet. Ja, hoor, komt hij aan? Nee. Ja, Ga hij nog stomen. even terug? Ik kom binnen, stop. Ja, ja. Ja, ja, is hij? Is hij? Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag rond 4.30 uur 30, na een achtervolging twee mannen van 31 en 33 jaar uit Den Haag aangehouden. Zij worden verdacht van een mogelijke inbraak aan het Mevenpad en het in bezit hebben van inbrekerswerktuigen. Door een alerte getuige werd gezien dat de mannen zich verdacht... ophielden in de omgeving van het Meebepad. Toen zij daarna een auto erfendoor gingen... hebben de agenten de achtervolging ingelegd, uh, ingezet. En op de Zandvoorterweg wilden ze ze controleren... maar zij gingen er toen met gedoofd licht vandoor. De bestuurder pleegde meerdere overtredingen onderweg... maar op het Theemsplein in Haarlem stapte hij plotseling uit... en kon hij meteen worden opgepakt. Even later blijkt de auto te zijn gestopt in de Haarlemse van het Hofstraat... en daar is ook de andere bestuurder aangehouden. Burgemeester Meijer verscheen op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie... in een Formule 1-outfit inclusief helm. De burgervader zei in zijn nieuwjaarstoespraak... onder meer dat de gemeente Zandvoort klaar is voor de Formule 1. De bal ligt nu bij het circuit in de duinen... en de mede-eigenaar Bernard van Oranje... Zandvoort lijkt de beste papieren te hebben om de Dutch Grand Prix te mogen hosten in 2020. Formule 1 Management liet de badplaats weten de voorkeur te hebben. Zandvoort is op zoek naar de benodigde 30 tot 40 miljoen euro. En daarvoor heeft het circuit nog een paar maanden de tijd. Lukt dat niet, dan richt het FOM de aandacht op het TT-circuit van Assen. Ik, ga even, ik zal eens even mijn oude sokken nakijken. Je weet me nooit, hè? Ja, nou ja Daarom roep ik het toch ook nog om, dames ja, en heren, ja, ja. luisteraars. Kijk uw oude sokken na. Het gaat om 30 tot 40 miljoen euro. U heeft vast nog wel ergens iets onder het matras liggen. In Assen, in Assen zijn de bewoners echter benieuwd... wat hun burgemeester uh, Marco Oud gaat doen aan uh, uh, stunt op zijn uh, nieuwjaarsreceptie. Er is bodemonderzoek bij de Oranje-Nassau-school nodig... want onlangs heeft een leerling van die school op het schoolplein... op het overhardterrein achter de school... twee stukjes asbesthoudend plaatmateriaal gevonden. Tijdens de inspectie die de gemeente heeft laten uitvoeren... zijn verder geen asbestverdachte materialen gevonden. Het voorzorg een, voert een gespecialiseerd bureau... woensdag 9 januari en donderdag 10 januari aanstaande... nader boderonderzoek uit naar mogelijke aanwezigheid van asbest... Bij dit onderzoek worden in de bodem sleuven geslagen, grondmonsters genomen en foto's gemaakt. En op basis van dit bodemonderzoek kan worden bepaald of er maatregelen moeten worden getroffen. Over twee weken na dit onderzoek is de uitslag bekend. In een woning aan de Zuidestraat is donderdagavond een bioethanollamp in brand gevlogen Rond 21 uur vatte die lamp vlam, waardoor waarop de hulpdiensten werden gealarmeerd. Alerte buren schoten snel te hulp met een blusdeken... en samen met een brandblusser van de politie... kon het vuur tijdig worden gedoofd. En door dit snelle handelen van die buren is erger voorkomen. De brandweer heeft de woning gecontroleerd en veilig verklaard... en er is niemand gewond. Dit kan helaas niet gezegd worden van een brand... in een appartement in een flat aan de Echholmlaan in Hoofddorp. Hier is in de nacht van zondag op maandag ook brand uitgebroken... maar daarbij raakte één persoon zwaar gewond en moest door hulpverleners worden gereanimeerd. Rond twee uur werd de brandweer gealarmeerd... en die schaalde al snel op naar middelbrand. Bij het binnengaan van de woning troffen de brandweerlieden de bewoner. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De brand is geblust en naar eh, nou, de oorzaak van de brand... wordt nog onderzoek gedaan. Tot zover wat regionaal nieuws van vandaag 7 januari alweer. Geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is op deze maandag weer grijs en bewolkt en er valt af en toe wat regen. De meeste regen wordt later vanmiddag en vanavond verwacht. De Zuidwestenwind neemt in kracht toe en wordt vanmiddag vrij krachtig in de polder en krachtig aan zeewindkracht 5 tot 6. De temperatuur stijgt naar 9 graden. Vanavond is het bewolkt en regenachtig en de komende nacht zijn er opklaringen. Maar komt het ook door enkele buien? De temperatuur daalt dan aan een graad of 6. En de stevige zuidwestenwind draait naar noordwest en neemt verder in kracht toe. Morgen schijnt geregeld de zon, maar het komt ook dan tot enkele buien. En verder draait het om veel wind, want de noordwestenwind wordt krachtig tot hard in de polder en stormachtig aan zee. Windkracht 6 tot 8, met soms kans op zware windstoten tot 100 kilometer per uur. Per uur. De temperatuur ligt morgen rond een graad of zeven. Ook de komende dagen is het wisselvallig. Net aan het eind van de week en het komend weekend zal het kwik na een aanvankelijke daling weer wat omhoog gaan. Tot zover het weer van Rico Schreuder. Dat was het weer. Ja. Zand een liedje van de op zie je hem had je maar aanstaan, Beb? Dan gaat hij komen, als het lukt, hè? Ja! We we Speciaal voor Ruud, vermoed ik zomaar. Vanwege de, de meer Ruud, vanwege de nie. We were all ja. Sterkte, Ruud, wetenschap, met je wounded het nie. Destiny, you and me. Nou, op speciaal verzoek het liedje van de sidekick van Beb voor uh, Ruud. Onze zieke Ruud. Gauw weer beter worden, jongen. Goed, we gaan door uh, naar het volgende nummer. En uh, dat geldt eigenlijk ook een beetje voor Ruud. Hè? Get ready. Maak dat je weer klaar bent voor de, voor... <laughs> voor de uitzending van woensdag... Maar Get Ready geldt ook voor Joop van Es, want die gaan wij straks bellen. En dan hopen we dat hij in de gelegenheid is om ons te vertellen... wat er zoal het afgelopen weekend heeft plaatsgevonden. Hier komt hij, Rare Earth. Cat ja, ready? Nou ja. Ik probeer de Joop te bellen want ik ben zo benieuwd naar wat er allemaal, hoe het allemaal is verlopen... het afgelopen weekend in Zandvoort... met alles wat er weer te doen was. Maar we krijgen hem niet te pakken. Hopelijk gebeurt dat op een later tijdstip nog vandaag. En anders, ja, dan hebben we gewoon hartstikke pech. Dan weten we gewoon helemaal niks. Nou, toch nou, wel, want ik ja. zelf was ook nog in die Agatha-kerk. Vertel, Beb, ja, hoe nou, was het? Het was hartstikke mooi. Het waren, ja. Er waren veel koren. Ja. En dat, was dat is erg goed, want het is uiteenlopende genres. Natuurlijk het kerkkoor zelf. Ja. Het, het Agatha-kerkkoor deden wat prachtige Franse stukken. Nog wel een klein beetje uit hun kerstrepertoire. Het uh, Zandvoortse Vrouwenkoor had uh, voor de pauze een geweldig optreden. met Token Baltman als uh, soliste. Ja. En dat waren Spaanse nummers. Nou, ik waande me echt in Spanje. Ik echt? Ach, het was ontzettend leuk. Ja. We hadden op piano nog iemand van Nieuw even Muziekschool, uh, Sarah Kok. En een meisje speelde echt prachtig. Mm -mm. Nou ja, dan hadden we natuurlijk de wapenzangers... die nee. weer alle publiek enthousiast wisten te maken. <laughs> het Zandvoorts vrouwenkoor noemde ik al. Die musical in zongen bijzonder goed. Kortom, ik vond de kwaliteit echt hoog. Ja. Het was werkelijk geniet Het Zandvoorts mannenkoor natuurlijk... Ja, eigenlijk al onze, onze muziekpareltjes aan één geregen. Nee, het was een prachtig concert in een afgeladen kerk. Ja. Dat, uh, dat zie je nooit meer met dienst. <laughs> <laughs> maar uh, nee, heel, heel erg leuk. Ja. Nou, geweldig. geweldig. Ik, ik, heb, ik moet je zeggen dat ik Joop ook niet heb gezien. Maar die zal toch ongetwijfeld ergens mee hebben genoten. Ja, dat, dat moet haast wel. Maar misschien was hij wel gewoon thuis... en zat hij lekker naar ZFM te luisteren. Ja, want, het he? want het werd, werd live uitgezonden. Het werd dus... live uitgezonden, ja. helaas, zonder begeleidende commentaren. Maar nou ja, ja. bij deze, het was werkelijk een, een, een eensluiting van... Geweldige Zandvoortse koren en aanstormende muzikant van uh, ja. de New Wave uh, Muziekschool. Oké, okay, nou, de, kijk, dat is ook altijd mooi om te horen, hè, want we ja. hebben wat een talent in Zandvoort, hoor, wat absolute, dat betreft. Ja, ja, ja, zeker weten. Nee, het was echt ja. genieten. Ja. Goed zo, goed zo. Leuk om te horen, Beb. Ja, en uh, misschien wordt hij nog een keer uitgezonden. Ik, uh, ik heb vernomen in de wandelgangen dat, uh, dat men daarover aan het uh, nadenken is, om het toch nog een keer. Maar dan hoort u dat ongetwijfeld van ons als. Uh, als het herhaald gaat worden. Goed, uh, ik hoorde jou net iets zeggen over... dat er uh, zo'n vreselijke wind gaat komen, hè? Er gaat een behoorlijke storm komen. Ja. Ja, ja, ja. Ja, en... dus uh, mensen, uh, zet alles vast en binnen en op elkaar. En uh, ja. schoorde, schuttingen. Ja, en, en het uh, reddingsteam zeedieren de, doet ook nog een oproep. Want het is de tijd dat de zeehondenpups worden geboren. Och jeetje. En ja. die kunnen aanspoelen en dat ja. is elk jaar jaarlijks ja. een gevaar. Maar niet ja. vanwege alle andere dingen die aanspoelen op onze stranden... komen dieren werkelijk in nood. En daarom roepen zij u alle op om wanneer u dieren in nood ziet... want ook Vogels die zich met die aangespoelde spullen bezig gaan houden. Ja. Er zijn ook al vele meldingen van jonge zeehonden... die fourageren op het piepschuim. Ja. Dat is aangespoeld. Wordt er gezegd, bel RTZ Nederland... en dat is dus het reddingsteam voor zeedieren. Ja. 06-239-58704. Of kijk even op de site van RTZ Nederland. Want met de te verwachte storm... en alles wat er aan onze Noordzeekus nu rond drijft en aan kan spoelen, kunnen de zeedieren in nood komen. Ja, en tot nu toe hebben wij er nog niet zo heel veel mee te maken gehad nee. hier voor de kust, maar dat kan natuurlijk nu gaan veranderen, ja. hè, met ja. de veranderde RTS weersomstandigheden. Er is al uh, meer aan het rondrijden op onze stranden ook, om ja. te inspecteren. Ja. Ja. Maar ja, hartstikke goed van je dat je dat even meldt. Ik, uh, ik, ik ga daar uh, met, met een muziekje op aansluiten, want ja. ik heb een prachtig nummer van Alder Liefste, en dat heet De Wind. Ah. Dit was natuurlijk niet wat ik bedoelde hè. Oh man, het loopt allemaal fout. Wat ja, is dit nou? De decomuziek muziek nou, staat op, hè. Wat he? heb je nou met de wind, hè? Ja, ik, dat... zoek, ik zoek Gerard al de liefste en hij waait gewoon weg met zijn eigen windmuziek. zie, Mickey, maar ik heb hem gevonden, daar komt hij hoor. Ik zie je spelen op het strand. Onze namen in het zand. De wind blaast krullen in je haar En houdt ons altijd bij elkaar Je ogen diep blauw als de zee Het leven lacht en jij lacht mee En in het zand schrijf ik heel klein ik was, ik ben, ik zal er altijd zijn. Vleugels uit wil slaan, zal ik je laten gaan. Want jij blijft toch altijd mijn kind. En jij zal vliegen in de wind. Je hand nu in die van mij. Mijn groot geluk dat ben jij. In mijn ogen blijf je klein. Ik was, ik ben, ik zal er altijd zijn. Ik was, ik ben, ik zal er altijd zijn. Ik was, ik ben, ik zal er altijd zijn. Ja, ja, Gerard al de liefste met uh, De Wind... Uh, ik ga nog eventjes gauw voordat we richting het een-uur-journaal uh, gaan. Een artiest in het licht uh, voor u draaien. Artiest in het licht. Blow me a kiss from across the room. Say, I look nice when I'm not. Touch my hair as you pass my chair Little things mean a lot Give me your arm as we cross the street Call me at six on the dot A line a day when you're far away Little things mean a lot Don't have to buy me diamonds and pearls Champagne, sables, or such I never cared much for diamonds and pearls Cause honestly, honey, they just cost money. a shoulder to cry on, whether the day is bright or gray, give me your heart to rely on, send me the warmth of a secret smile, to show me you haven't forgot, for always and ever, Now and forever, little things mean a lot. Give me your heart when I've lost the way. Give me your shoulder to cry on. Whether the day is bright or gray, give me your heart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 Ja, en nu luisteren naar uh, Kitty Kellen. Uh, en uh, Kitty Kellen, nou, daar gaan we naar een poosje terug alweer. Zij werd geboren op 25 mei 1921. En uh, vandaag is de dag dat wij haar gedenken. Want in 2016 is ze overleden. In, uh, ga ik dat kunnen lezen? Want ik zit een end bij het scherm vandaan. Cuernavaca. En ze was een Amerikaanse zangeres die in het uh, Big Band tijdperk in verschillende orkesten zong. In de jaren 50 had ze een grote hit met het nummer wat u net hoorde, Little Things Mean A Lot. En ze werd geboren, want Kitty Kellen was haar artiestenaam als Catherine Kalinski. Goed, het is de hoogste tijd, we gaan naar het NOS Journaal. Maar we zijn straks weer gauw bij u terug.